Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die vanmiddag in Duitsland een bioscoop binnendrong... had vermoedelijk geen terroristische motieven. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het een verwarde man was. Om kwart voor drie kreeg de politie een telefoontje... dat een gemaskerde man de bioscoop in Viernheim, was binnengevallen... dat er mensen werden gegijzeld en dat er werd geschoten. De politie viel de bioscoop binnen en de man werd gedood. Niemand raakte gewond. Wel zouden mensen last hebben gehad van traangas. De lichamen van het pasgetrouwde stel uit Voorburg, dat tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek is omgekomen, zijn vanmiddag in Den Haag aangekomen. Na sectie door Dominicaanse onderzoekers is gebleken dat er geen sprake was van een misdrijf. De twee zouden mogelijk het slachtoffer zijn geworden van voedselvergiftiging. Om toch zekerheid te geven aan de nabestaanden verricht het NFI aanvullend onderzoek. Minister Ascher vindt uitspraken van voorzitter Zanzen van het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders verdrietig. Zanzen hekelde het besluit van Ascher om voor een aantal ouderen in door Israël bezet gebied een uitzondering op de regels te maken en hen niet te korten op hun AOW-uitkering. Zanzen noemde op de site met, meten met twee maten. Volgens hem heeft bij het besluit de Joodse achtergrond van Ascher een rol gespeeld. Alsje stond met zijn ogen te knipperen, zei hij... toen hij de opmerking las over de link met zijn Joodse afkomst. Volgens de minister hebben leiders van een gemeenschap een voorbeeldfunctie... en moeten die mensen beoordelen op wat er echt aan de hand is. De varkenssector moet de komende jaren flink afslanken... om weer gezond te worden. Van de 5.000 varkensbedrijven moeten er 2.000 weg. Dat staat in een plan dat is opgesteld door de sector, de Rabobank... en het ministerie van Economische Zaken. Door overproductie en lage prijzen leiden veel varkenshouders verlies.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 Op de A6 Muiden-Ledestad voor Almerepoort 2 kilometer. De A9 Amstelveen-Diemen voor knooppunt Diemen 7 kilometer. Dat is 25 minuten vertraging. A27 Utrecht-Preda tussen Evening en knooppunt Goorkum over 15 kilometer. Dat zijn bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Waarschijnlijk tot half negen vanavond. Tot zover de verkeersinformatie.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 di sì che ma perché è capitato questo proprio a te che in ogni senso lasci tra i miei vuoti che non so riempire sul davanzale di un tramonto gridano foschi Oh, see. Sei, spero che spero tanto possa essere così. I miei pensieri.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 Ik non dan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 van zon, zee, Zandvoort en Zandvries.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 Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik no, niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet que es lo que va cegando al amante que enamoráis, Señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. No no falles y es la fuerza que te lleva a que tan nunca bien te llena y te arrastra y queda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 and dangerously. <laughs>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 nee je I'm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 And you, girl, you and me Chop it to the floor and me see your energy Because me not play, no, I don't say What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it Deselect or pull it up and put it for repeat, girl up, up, Me up, up, up. not touch a dollar in my pocket Cause nothing in this world ain't more than what it works I don't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 5446 is mijn nummer 5446 is mijn nummer 5, 4, 4, is mijn nummer Hij zei dat ik mij ik meldde moet, bij de ambtenaar Die man zei jongen Geef me je nummer maar Hij zei wat is je nummer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 Negen. I am so lonely and all alone